7 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bedrijven die het zogenoemde zelfmoordpoeder verkopen... leveren dat niet meer aan particulieren. Dat meldt RTL Nieuws na een rondgang langs aanbieders. Aanleiding is de dood van een 19-jarige vrouw uit Uden... die vorige maand zelfmoord pleegde door het poeder in te nemen. Het middel wordt gebruikt in de levensmiddelen- en metaalindustrie. De vrouw uit Uden had het met een smoes besteld en gekregen... De leverancier zegt tegen RTL dat hij daarvan erg is geschrokken. Het bedrijf en ook alle andere leveranciers... verkopen het middel nu alleen nog aan andere bedrijven. De Russische zakenman Nikolai Glushkov, die maandag dood werd gevonden in Londen... is volgens de Britse politie vermoord. Vermoedelijk is hij gewurgd. Glushkov was een criticus van president Poetin en woonde in Londen. De politie benadrukt dat er tot nu toe geen aanwijzingen zijn... voor een verband met de vergiftiging van de Russische expions Kripal. Belgische kinderen mogen binnenkort vanaf hun dertiende... zelf bepalen of ze gebruik maken van sociale media. Dat heeft de Belgische regering bepaald. In mei treedt de nieuwe Europese privacywet in werking... die de leeftijdsgrens voor sociale media op 16 jaar stelt. Jongere kinderen die op Facebook of Instagram willen... moeten daarvoor toestemming hebben van hun ouders. Lidstaten mogen er zelf voor kiezen om de leeftijdsgrens te verlagen... tot minimaal 13 jaar. En België doet dat omdat de meeste kinderen van 13 en 14... toch al actief zijn op sociale media. In Nederland is de leeftijdsgrens 16 jaar en dat blijft zo. Willem van Hanegem is door zijn arts weer gezond verklaard. De voormalige topvoetballer leed aan prostaatkanker... en is de afgelopen weken 35 keer bestraald. Dat heeft resultaat gehad, zegt Van Hanegem in het AD. Zijn bloedwaarden zijn volgens hem uitzonderlijk sterk gedaald... De 74-jarige van Hanegem zegt dat het gek is dat hij nu ineens geen patiënt meer is. Het weer. De regen gaat vanavond steeds meer over in sneeuw of natte sneeuw. Morgen blijft het in het zuiden licht sneeuwen. En ook op de Wadden kan wat vallen. Maxima rond het vriespunt en er staat veel wind. Dit was het NOS Journaal. Aan de B-verkeersinformatie staan nog files op de A4 Amsterdam richting Den Haag... tussen Hoofddorp en Sveen. 20 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk, er zijn twee rijstroken dicht. Op de A15 Gorkum-Botterdam voor Sliedrecht, 5 minuten. A27 van Breda naar Gorkum tussen Hanke en Werkendam, 10 minuten vertraging. Nog een ongeluk, één rijstrook is dicht. En op de A27 van Utrecht naar Breda tussen Noorderloos en Werkendam, 10 minuten oponthoud. Verlof aanvragen, declaraties, arbeidscontracten. En wie moet het allemaal weer doen? HR-processen automatiseren doe je met SD Works. Laat je inspireren op SDWorks.nl.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 HR, Payroll en Tax and Legal doe je samen met SD, works. SD works, works. Profiteer nu van meer ruimte voor hetzelfde geld bij Skoda. Want je rijdt alleen in maart een Skoda-superb combi voor de prijs van een gewone superb. Kijk voor de actievoorwaarden op skoda.nl. Ontdek wat je nog meer kan met Vodafone als je ook Ziggo alles in één hebt. Want dan krijg je non-stop gratis extra's.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 de Matthäus Passion in de Pieterskerk, Leiden vanaf 2018 door het Residentieorkest en het Nederlands Kamerkoor. Bestel nu uw kaarten via pieterskerk.com. Het zijn de Volkswagen Easy Private Lease Weken. Reid jij dit voorjaar in een nieuwe Volkswagen Up met Private Lease? De verzekering is helemaal geregeld. Het onderhoud is inclusief.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 met duidelijke voorwaarden. Nieuw-Ten. De nieuwe norm in zakelijk leden. Een initiatief van ABN AMRO. Check newten.com NPO Radio 1 EO Dit is de dag presenteert de peiling van Dijs. Goedenavond, normaal gesproken luistert u naar Bureau Buitenland op dit tijdstip... maar deze week hebben we elke dag speciale uitzendingen van Dit is de Dag. Vandaag peilen we de stemming in Zutphen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Elke dag staat er een partijcentraal. Vandaag is dat de SP, we zijn hier met partijleider Lilian Marijnissen... en haar lokale lijsttrekker Matthijs ten Broeke. Kom vooral langs in het volkshuis aan de Houtmarkt 62. Ook Gerbert Verloenen, onze commentator, is bij ons. Welkom. Reinoud Meijer, onze verslaggever. ging deze week de straat op in Zutphen om te peilen... of de gemeenteraadsverkiezingen een beetje leven... Hartelijk welkom natuurlijk hier in uh, Zutphen. Er wordt veel gemopperd over de toegankelijkheid van Zutphen. Maar dan weet niemand kennelijk dat het met de trein hier juist fantastisch is. U bent zelf een gelukkig Zutphenaar? Ja, het is een hele aangename stad. De laatste tijd vooral. Het gaat vooruit. Er komen mensen terug die ergens anders gestudeerd hebben. Gaat u stemmen? Het houdt me wel bezig. Maar ik heb me er nog niet in verdiept. En ik ga voor groen. Is Zutphen een klein beetje een groene stad? Nou, voor mij mag het groener. Grotendeels onderschrijf ik dat ook wel. Wat ik eraan toe kan voegen is echt duurzaam. Bent u dol op de stad? In zekere zin wel. Bepaalde dingen vind ik het absoluut. Niet meer eens. Zutphen is een mooie stad, oude stad, mooie binnenstad, maar daar staan lampen op. Nou, die moeten nou uitgevonden worden. Maar Zutphen heeft ze. Nou, ik woon midden in het centrum. En daar zijn ze heel wat van plan. En ik vind, daar moeten ze niet zo heel gek veel aan veranderen. Neem de Fontein bijvoorbeeld. Heel veel mensen willen deze Fontein weg hebben. Oh, sorry hoor, maar hij is ook spuuglelijk. Ik kan wel lelijk zijn. Feesten moeten ze wat toleranter in zijn. Daar moeten de eens wat meer aan meewerken. En niet uh, allerlei vergunnetjes bedenken. Daar is van goed in. Heel erg goed in. Grote ergernis van u. Bij mij wel. Namelijk in een organisatie. De inkomensafhankelijkheid van de mensen hier... die zou echt omlaag uh... En gaat u dan volgende week stemmen op een partij die zich daar hard voor maakt? Ja, uiteraard. Ik stem al jaren uh, P van A. En wat ga je doen? Stemmen hebben een paar kabels in de handen? Een van de evenementje hier aan het. Uh, nee, ja, een evenementje daar op dak. Ja. <lacht> Dakappel. Vorig jaar heb ik de Zuidwesten Partij gestemd. Die heeft er niet veel van terecht gebracht. <lacht> daar had u een beetje spijt van? <lacht> daar heb ik spijt van. Ja. Ik heb nog het gevoel dat uh, hier vooral op uh, lokale issues wordt gestemd. Toen links. Ja. Dat is natuurlijk eigenlijk wel gebaseerd op meer landelijke. Uh... Nou, maar dat mag dus eigenlijk niet, hè? Nee, dat mag eigenlijk niet. Dat is zo. Ik doet het toch? Omdat ik lokaal niet goed thuis ben. Ik ga wel stemmen, maar ik heb me er helemaal nog niet in verdiept. U vindt het wel belangrijk om te stemmen? Ja, omdat er genoeg vooral vrouwen in de wereld zijn die überhaupt geen stemrecht hebben. Hè? We hebben wat te vertellen in ieder geval. Maar dan moeten we zich wel een beetje verdiepen. Belooft u dat? Ja, dat zal ik doen. Ja, had was streng vandaag. Zeg. Mensen moeten zich allemaal gaan verdiepen van hem. Maar het is wel heel goed. Er, er zijn te weinig feestjes, hoorde ik iemand zeggen omdat ja. er te veel, te veel vergunningen nodig zijn. Wat is er aan de hand? Nou, sowieso mogen er altijd meer feestjes zijn, wat mij betreft. Ja. Maar uh, het ja, staat wel bekend ja, om toch wel veel uh, regels... en het is niet makkelijk om iets te, te organiseren. Uh, is de laatste jaren wel iets veranderd, maar ja, dat kan altijd beter. En wie zijn ja. schuld is dat? Ja, wie zijn schuld is dat? Het is de... We hebben een paar wethouders zitten hier. Ja. Wethouder van de Partij van de Arbeid, is het uw schuld? Ja. Nee, uh, dit college heeft waanzinnig zijn best gedaan... om uh, meer mogelijk te maken in deze stad... Oké, okay, het is niet helemaal gelukt. Na, na, naast, uh, naast jou staat Zaken. Heb je, vind je dat ook dat er weinig feestjes zijn hier? Ja, nou ja, ik vind vooral... Ja, het was, ging al net over de regels. Maar ja, de regels moeten natuurlijk altijd nagestreefd worden. Maar ik vind uh, voornamelijk dat het gewoon... Je hebt hier eigenlijk drie uitgaansgelegenheden... of drie plekken waar je gewoon uit kan gaan. En dat was voor mij de stamkroeg Pico. Daar ben ik gewoon jarenlang geweest. Ja. Alleen, Pico is zeg maar om half drie is het dicht. En daarna heb je straksjes. Middags of s'nachts? S'nachts. nachts, s nacht. S nacht, s nacht. S nacht, ja, oké. nachts. Nacht. Okay. Nacht, ja. Ja, en kijk, daarna, daarna heb je eventueel schatjes, daar kan je heen gaan. Maar dat is zo enorm dichtbevolkt, dat zelfs ik als niet agressieve link soms de neiging heb om gewoon iemand op zijn bek te stompen. Dichtbevolkt in de zin en, van druk. Ja, het is echt enorm druk. En nou, zo continu is er een akkefietje of iets wat uit de hand loopt, omdat het gewoon een te kleine ruimte is. En nu heb je het koelhuis, wat in principe misschien wel benut wordt uh, voor andere dingen, en er worden dingen georganiseerd waar ik niet veel van af weet, omdat ik hier nu niet meer woon. Ja. Maar uh, door de tijd heen heeft me dat wel heel erg lastig gevallen, dat er niet echt een plek was waar je nog heen kon gaan. Want dan en van hoe laat tot je... hoe laat wil je dan? Nou ja, kijk, wat het een beetje is. Je hebt zeg maar, Pico, dat is dan... het is allemaal best wel kleinschalig. En denk aan het koelhuis. Dus dat is gewoon groot. En dat is zoals afgehuurd, waar ik dan een nou ja, feestje heb gehad. Ja. En dat is... dan merk je gelijk dat dat gewoon veel meer ja, bijdraagt aan het uitgaansleven. Dit zijn gewoon meer kroegen in de nacht open hier? Nou ja, of één grotere kroeg waar gewoon iedereen terecht kan. En dan heb je bijvoorbeeld... je hebt boden en zo. Je hebt een aantal gewoon tenten en uitgaansgelegenheden waar je terecht kan. Maar het is continu. Je moet of met de bus... Dika, dat is dan, weet ik veel, een of ander boeren, uh, ander boerengat, heb je dat? Ik zou maar... dat nooit zeggen hoor, gewoon nee. een prachtig dorp waarschijnlijk. Oké, okay, ja? oké, okay, sorry, ja, maar ik vind persoonlijk, omdat ik nu uit Utrecht dan kom, vind ik alles hier een oh. boerengat. Ja. Maar, ja, dat... maar ja, goed, dat had ik dan misschien niet moeten zeggen. Nee, nou, je mag maar, er zijn. Maar buiten dat om, uh, vind ik gewoon dat het wat bereikbaarder moet zijn voor jongeren. Ja. En je hebt natuurlijk, uh, nou ja, er is dan nu werd er gepraat over een zwembad, allemaal leuk en aardig, maar dan bereik je de jongere jongeren, en niet de jongeren van, nou ja, denk aan tussen de 16, dan 16 misschien jong, nee. en 24. Matthijs is ook 28, ja. geloof ik? Uh, 27. 27. Kan maar jij een uh, beetje stappen hier om half 4 s'nachts? Kan jij stappen om half 4 s'nachts, of valt het tegen? Ja, valt wel tegen, maar daarom ben ik heel blij... dat de uh, Rode Jongerenorganisatie van de SP een tijd geleden begonnen is... met een grote actie om de nachttrein van Arnhem naar Zutphen weer terug te krijgen. Dat is een manier. Oké, okay. we zijn er weer. Ja, een manier om voor jongeren maar toch... Maar kan toch, het niet uh, gewoon hier in Zutphen? Ja, dat is ook mooi. Ja, dat is niet gelukt en, tot nu toe. En wat een probleem is in Zutphen... is dat er hier een uh, regel zijn voor sluitingstijden... die al meer dan 15 jaar oh. oud zijn of zo... Uh, die hoognodig uh, veranderd moeten worden. Oké, okay, en dat staat ook in jullie verkiezingsprogramma. Gaan jullie doen als, als je aan de macht komt? Manifest. staat niet in het manifest. Dat staat niet in het manifest? Maar het is wel belangrijk. Oké. Okay. De, de zaak is de zoon van Federe Werkover die wij kennen van dit programma. Ja. Uh, fijn dat je er bent. Ja. Want jij woont ook in Zutphen. Ik woon in Zutphen, ja, uh, Ben je een beetje tevreden over deze stad? Nou ja, ik ben op zich heel tevreden over deze stad, want ik woon er heel prettig. En ik ben columnist van de Stentor, de plaatselijke krant hier. Dus ik moet ook heel erg de regionale zaakjes hier in de gaten houden. Ja. Dus dat is ook erg leuk om te doen. Dus ja, nee, ik ben op zich heel blij. Je zou de omgeving hier nooit een boerengat noemen, zoals je zo noemt. Uh, jawel, dat oh, wel. Oh, oh, okay. <laughs> dus ik moet er wel een beetje wennen ook hier, hoor. Dat, dat nog steeds, omdat ook een deel van mijn hart ligt nog wel steeds in de Randstad. En hoe lang woon je hier al? Ik woon hier nog maar een, nou, nog geen jaar. Oh, nog maar net, oké. Okay. Oh. Maar, je, ja, maar je, had, je had pas een column waarin je, schrijf, waarin je schreef... wat je bij een verkiezingsdebat geweest, je vond het ongelooflijk saai. Ja, het was ongelooflijk saai. Het was, uh, de, dat was niet alleen mijn conclusie, maar dat was de conclusie van de hele zaal. Het was gewoon onwijs saai, omdat iedereen het eens was. Er was één iemand, en dat was inderdaad Matthijs... die goed uit zijn woorden kwam. En, en de rest de... komt ook niet uit zijn woorden. Nou ja. Nee. Oh, dat ja, is de SP ja. die ja, klapt dus, uh, ja. ja. ja, nee, Maar dat was gewoon wel een beetje aan de hand. Het was gewoon overduidelijk dat er één partij stond te praten... eigenlijk met, uit de mond van tien verschillende ah, partijen. maar ja. Matthijs, hoe komt dat? Waarom is iedereen behalve jullie het met elkaar eens? Ja, dat, uh, veel partijen die spreken zich niet duidelijk uit... of die sluiten zich maar aan bij anderen. Uh, er zijn weinig uh, echt fundamentele discussies... Uh, ik merk dat als wij in de Raad een duidelijke analyse neerzetten... van het probleem, uh, dat anderen dat al gauw wegwuiven. Okay. Uh, en wat er heel vaak gebeurt, bij wat voor onderwerp dan ook... dan is er in de, discussie, of in de, in de Raad geen duidelijke discussie erover. Maar dan, dan stellen partijen voor om maar een extern adviesbureau... Uh, oh, dat uh, aan te geld. onderzoeken. Ja. Die komt met een conclusie... En, dat en het dan over. komt er geen debat over. Nee, de conclusie wordt overgenomen. Ja. Dus dan is al het debat en discussie de weg. Is weg. Ja. Annelies de Jonge, PvdA-lijsttreker. U bent een van die politici die niet uit de woorden komt. Dat volgens mij niet klopt. Want ja, ik heb al hele samenhangende <laughs> zinnen horen zeggen. Wat is er aan de hand? Ik voel me enorm aangesproken nu ineens daarop. Uh, wat is er aan de hand? Nou ja, ik zie dat ook. Uh, in de gemeenteraad is er weinig debat uh, tussen partijen. En dat is wel jammer. Hoe komt dat? Als wethouder vind ik dat ook heel jammer. Hoe komt het, denkt u? Uh, hoe komt dat? Ik denk dat er een grote uh, behoefte bestaat binnen de gemeenteraad om het eens te zijn met elkaar. Wellicht ja. heeft dat te maken met wat er vier jaar geleden is gebeurd uh, in Zutphen. Enorme politieke botsingen. En, uh, en nou, iedereen die heeft, zegt dat nooit meer, nu nah, maar aardig heeft, doen die, tegen ja, elkaar. Dus die zijn echt heel hoog opgelopen. En um, dat heeft dan weer een reflex uh, tot stand gebracht om het nu erg eens zijn de hele tijd met elkaar. En uh, nou ja, dat mis ik als wethouder ook wel eens. U zou ja. best wat scherper bevraagd ja. worden inderdaad. Ja. Nou, ik kan wel wat scherper bevraagd worden, maar vooral partijen uh, met elkaar, zodat het college ook een heldere opdracht uh, meekrijgt. Dat is echt heel prettig. u oh, ook niet zo goed wat u moet doen. Nee, ik weet prima wat ik moet doen. Oh, u heeft geen heldere opdracht. Dat lijkt nee, me lastig. Maar ik vind, ik vind het prettig om als wethouder uh, een scherp debat te hebben tussen fracties in ja. de gemeenteraad... zodat ik heel goed weet wat de gemeenteraad voor koers uh, uh, voor zich ziet. Ik snap het. Nou ja, dat gaan we, dat gaan we beter doen de komende jaren. Marco Mout is hier ook, sociaal ondernemer. Goedenavond. Ja, goedenavond. zet hele beroemde Zetfanaar heb ik me laten vertellen. Het is enorm, ja. Ik word de hele dag aangesproken. Lintjes, Handtekeningen. Handtekeningen. Gaat de hele dag door. Het is aan een... ik, ik kwam bijna niet binnen hier. Het had niks met de sneeuw te maken. Oké. Okay. Nee. Ja. Um, u heeft een heel bijzonder bedrijf. Is het ja, een bedrijf? Ja, zeker wel. Ja, het waarin is een bedrijf. u allerlei mensen aan werk helpt. Ja, nou helpen, helpen doen wij niet Oh, dat is een verkeerd woord. Ja, heel verkeerd wat doet u wel? Ja, Thijs, ik vind, uh, wat wij doen, we hebben het Walhallab opgericht. Dus is... Walhallab? Ja, lekker moeilijk. Moet je even over nadenken. Ja. Walhalla en een lab. Ja. Voeg je dat samen. Dat heb ik eigenlijk helemaal niet opgericht. Ik kwam in deze stad terecht een jaar of veertien geleden. Ik had altijd in een mooie wereldsteden gewoond. Daar kom ik ineens in Zutphen terecht. Je weet niet wat je overkomt. Nee, nee. Zo'n gave stad, wat? zeg. Oh, ja, oké. Okay. dat had je niet verwacht. Hè? Nee, ik dacht ja, ik. Nee, zeg maar. nou heb ik jou. Zo'n gave stad. Alles heeft deze stad. Behalve. Maar behalve. Ja, zie dus je, komt hij aan. Het Lef. Het Lef. Ik woonde hiervoor in Antwerpen, in Zurenborg, de mooie Art Deco-wijk. Dat is een fantastische wijk. En nu woon ik in Zutphen. Het is een parel. Het is Een waanzinnig leuke stad. Alles zit in de stad. Potentie, talenten. Ja. Maar we zijn niet in staat om het over de voet licht te brengen. En dat, dus, heeft u gedaan. Zelfs gedacht. Johan Leijendijk is hier begonnen. Die heeft de SP onder, onder druk gezet. Jaren geleden, weet je nog. Dus er is hier best wel wat gebeurd. Dat kan niet. En dus heeft ja. u een bedrijf opgericht ja. om ervoor te zorgen dat het Lef er wel uitkomt. Wat yes. doet u precies? Uh, ik heb hier achter mij allemaal jongeren staan. Ja, het is een jongerenbedrijf. Een jongerenbedrijf. Ja. Misschien kunnen ze zelf even vertellen ja, wat, voor, wat voor bedrijf het is. Kom maar ik bij heb, als je uh, wil. Lindsay, Sofia, weet ik voor wie ik allemaal hier heb. Paolo heb ik hier. Uh, kom, maar, kom maar, degene die het best kan praten wil ik graag. Dan ja, begin ik dan. Dan begin jij maar. Wat, wat doe je bij uh, die meneer, bij Marco? Nou ja, ik ben Lindsay uh, en ik ben 14 jaar. En uh, ik werk met het behalve. En uh, ja. Wat ik van Zutphen vind, is zeg maar wel een bijzondere stad. Ik woon daar ook zelf 14 jaar. Ik ben geboren en getogen daarin. Ja, dat kan je dan uitrekenen. Ja. ja. ja. <laughs> maar uh, ja, toen kwam ik twee jaar geleden bij het Walhallap En toen, uh, ja, ik zat gewoon thuis. Ik had niks te doen. En, uh... Want je zit niet op school? Ja, ik zit nog wel op school. Ja, precies. Maar daarnaast ging je naar het Walhallap. Ja. ja. En wat doe je daar? Uh, ik uh, doe voornamelijk uh, houtbewerking... Uh, hout, uh, allemaal technisch. Gewoon in je vrije tijd. Ja. Dan ja. Ja. Ja. Nou, nou, nou moet ik even ingrijpen. Dan ja. nou moet ik echt even ingrijpen. Want als je nou naar Nijmegen gaat, de Millingenwaard natuurgebied... dan moet je door hele mooie toegangspoorten. Die heeft deze dame gemaakt hierachter, samen met aannemers. Daar zijn voorvrouw van geweest. Dus houtbewerking, als ze dat zo zegt, klinkt dus alsof ze met een buiteltje staat te werken. Ze en wat zo belangrijk is voor dingen. het Walhallap is lef creëren. Ondernemerschap bij jeugd creëren. En dat is wat hier achter me staat. Oké, dan nog een andere jongere die er graag iets over wil zeggen. Wie heeft er nog iets te vertellen of te vragen aan de mensen achter de tafel? Nou, ik ben Paula. Ik ben dus twee jaar nu begeleider bij het Wallap. En werk dus met al deze jongeren. Echt een hele diverse groep. Jongeren van twintig die vastlopen. Veertienjarigen die thuis zitten en naar school moeten. Ja, Dat bieden jullie plek aan aan dat soort mensen. Ja, en ook talenten die zeggen, twaalf jaar... Graag architect willen worden. En ja. dat nergens kunnen beoefenen. Oké, okay, dat... superleuk. En zonder okay. subsidie begreep ik, hè? Marco uit, Totaal zonder subsidie. Allemaal van uw eigen geld. Uh, ja, dat klopt. Ik heb, sorry, ik heb inderdaad de eerste tien jaar taxichauffeur... ben ik geweest met gehandicapten voor 8,10 euro per uur. En daar heeft u zoveel geld verdiend. En daar mee verdiend. heb ik zoveel geld mee verdiend. <laughs> ja. Ik had in ieder geval een vrachtwagen. 10,13 met... euro van net, dat is hartstikke veel. Juist. En met die vrachtwagen kon ik inderdaad uh, de opbouw creëren. En we hebben dat nog steeds zonder financiële ondersteuning gedaan. Nou, maar top. ook zonder ooit een bezoek van de SP te hebben gezien. En vindt u dat positief of negatief? Dat vind ik verbazingwekkend. U had het graag gezien dat ze langskwamen? Ik vind het verbazingwekkend dat een partij... die zegt op te komen voor de minderheden... en daar hebben wij dus een behoorlijk wat jongens en meisjes... die echt durf moeten tonen. Ja. We hebben de SP never, nooit bij okay, nou, twee Ze SP... hebben de motie ondersteund, maar dat is dan ook het enige. We hebben hier twee SP-leiders aan tafel. Wil een van beiden wil iets over zeggen. Mevrouw Marijnse is waarschijnlijk nieuw, maar Matthijs, ja. jij wist dit. Ja, zeker, Waarom zeker. zijn jullie er niet geweest? En we zijn ook hartstikke blij dat Marco Mout en al de jongeren... Uh, hiermee bezig zijn. Uh, uh, dat is vooropgesteld. Uh, maar uh, ik zit als volksvertegenwoordiger uh, in de gemeenteraad. Al het goede uh, ondersteuning. Uh, en Marco doet het ontzettend goed en wint daar ook prijzen voor. krijgt er veel aandacht voor en terecht. Mm -hmm. uh, maar er zijn in Zutphen en Warnsveld ook veel mensen uh, die minder gehoord worden. En als volksvertegenwoordiger okay, jij zegt uh, Marco, kies ik er dan... Marco wordt uh, toch wel uh, gehoord. ...kies ik er veel voor, uh, vaker voor om de mensen die niet gehoord worden wel een stem te geven. Oké. Okay. Goed, Marco, we laten het hierbij. Ja? Dan, hij, hij komt binnenkort een keer langs. Of een van al die SP's die hier zit, Komen we bij u langs. Gaan we, gaan we regelen straks. Matthijs, er zijn veel mensen afhankelijk van een bijstandsuitkering hier. Hoe komt dat? Ja, veel. Wat is veel? Uh, ik denk dat je bedoelt uh, meer dan uh, uh, het gemiddelde in Nederland. Ja, dat vind ik veel. Uh, want dat klinkt vaak. Zutphen staat dan in de lijstjes met... Waar je niet bovenaan uh, wil staan. Uh, ja, inderdaad. Uh, dat klopt. Hoe komt dat? Dat heeft, uh, zit ook wel in de historie, denk ik, uh, van Zutphen. Uh, Zutphen uh, als stad, als gemeente... heeft vanuit de historie al uh, uh, vaak minder uh, echt, uh, echte industrie gekend... dan bijvoorbeeld omliggende steden, zoals... Deventer. Mm -hmm. um, er is gewoon minder werk, zeg je. Uh, uh, ja, en uh, wat ook meespeelt is dat uh, Zutphen wel heel veel zorginstellingen heeft. Dus heel veel banen in de zorg. Nou, en als het ergens door de regering is bezuinigd... de afgelopen jaren, uh, dan is het wel op de zorg. En dat merken wij rechtstreeks uh, bij uh, de instellingen mm -hmm. en de mensen die daar werken. U zegt dat er veel mensen in de bijstand zitten hier... is een beetje de schuld van de regering. Nou, ik zeg dat het meespeelt. En dat is zeker de, de regering daar wel een schuld aan heeft. Ja. Ja. Annelies de Jonge, leider van de Partij van de Arbeid hier en wethouder... Kunt u een goed armoedebeleid voeren hier? Uh, ja. Ik zou zijn bijna... Ja, ik, ik ben heel trots op mijn armoedebeleid. Ja. Daar ben ik echt heel trots op. Maar ik zei, wilde ook bijna zeggen... Ja, helaas wel. Uh, want we hebben veel mensen in Zutphen en Warnsveld... die afhankelijk zijn van, nou, voor een deel van dat armoedebeleid. En liever heb ik dat anders. Ja. Heeft u veel mensen uit de armoede kunnen helpen de afgelopen jaren? Nou, dat hoop ik. Maar ja, statistieke cijfers lopen er altijd achteraan. Um, U ja, zegt het gaat beter, maar we zien het nog niet in de statistieken. Ja, ja. het gaat op twee fronten beter. Het armoedebeleid is, is beter en toegankelijker en nu ook dichterbij gebracht. Je kan heel veel bedenken aan, aan, aan regels en regelingen, het zal maar wel. Maar als je het niet heel slim bij mensen zelf brengt... dan weten ze vaak ook niet waar ze recht op hebben. Dus daar hebben we keihard aan gewerkt. Ook het vergroten van regelingen, ook prima. Maar um, het belangrijkste nou, wat we kunnen doen is mensen weer aan de slag helpen. Want werk is best, uh, het beste middel tegen armoede. Ja. Matthijs, was jij tevreden over deze wethouder? Ja, uh, we hebben uh, Wacht eigenlijk uh, mooi te klagen wat me SP... betreft mevrouw De Jonge heeft gedaan. SP-fractievoorzitter zegt: dat De PvdA-wethouder heeft het goed gedaan. Ja, dat wil ik wel zo eerlijk zeggen. Ja, zo. ja het is mooi. Een applaus ook van, het is mooi, maar dan is iedereen het nog meer met elkaar eens. Ja, ja dat moet je niet hebben. Nee, dat nee, moeten we ook niet nee, hebben. Nee, dan ging het, nee, dan het niet uit. We kunnen er wel wat doen, Bender. Ja, de SP uh, en... Uh, wie goed doet, goed ontmoet werd er in de zaalgroep. Goed, we gaan door naar wonen. Een ander heet Angheiser in Zutphen. Is de vraag wat voor woningen er gebouwd moeten worden? 48% van de woningen is nu al sociale huur. En het moet nog meer worden van u, heb ik me laten vertellen. Nou, het percentage maakt mij niet zo heel veel uit. Ik vind dat er gebouwd moet worden voor de mensen die in Zutphen willen wonen. Ja. En op dit moment is de grootste vraag naar betaalbare huurwoningen. Er is een beste wachtlijst uh, om even uh, daar een beeld bij te schetsen. Uh, vorig jaar uh, zijn er uh, 1116 mensen uh, woningzoekend geweest. Mensen ja. in Zutphen, die in Zutphen willen wonen. Uh, uh, die geen huis kunnen vinden. En van die 1116 hebben maar 351 mensen ook echt een woning gevonden. Dus er is, dat is al dat er 40 is al sociale huurwoning En zijn er nog heel, is er nog echt een wachtlijst van mensen die er ook nog in willen. Ja. Ja. Ja. Meneer Brunsveld van het CDA, u wilt niet meer sociale huurwoningen. Nou, niet, niet bij voorbaat, nee. nee. Wij willen wel absoluut meer woningen. Uh, maar wel goed verspreid. En niet alleen maar sociale huurwoningen. Wat, zou u, wat zou u dan willen? Uh, nou Bouwen voor verschillende soorten mensen. Dus niet alleen sociaal, maar ook wat duurdere huurwoningen. Koopwoningen, duurdere koopwoningen. Um, voor de volle, uh, eigenlijk voor de volledige breedte. Ja, maar dit is uh, ja, er is een wachtlijst, zegt Matthijs. Ja, er is zeker een wachtlijst. En die gaan we voor een gedeelte ook wel oplossen. Als er meer alternatieven zijn. Als mensen vanuit de gekopende huurwoning gewoon kunnen doorstromen. Gewoon een wooncarrière, een woonstap kunnen maken. Um, naar een wat duurder huis, nou, die er op dit moment misschien niet altijd is... Nou, creëren we ook aan de andere kant weer ruimte. Want er zijn genoeg mensen die een duurder huis kunnen betalen dan waar ze nu... In. Wordt er veel scheef gewoond hier? Ja, er wordt absoluut ook scheef gewoond. Of dat nou heel veel is, dat wil ik even in het midden laten. Maar er wordt zeker scheef gewoond, ja. ja en dat zou aangepakt moeten worden door de gemeente? Uh, je moet in ieder geval faciliteren dat mensen die nu scheef wonen... de, de gelegenheid krijgen om ook door te stromen naar een, uh, naar een nou ja, wat royale huis. Wat, wat duurder is. En daarmee wordt ruimte gecreëerd aan ja. de onderkant. Uh, uh, mevrouw, de wethouder staat nee te schudden. Dat is ja, mooi, ik... want dan is het, zijn jullie het oneens. Hoe ja, huigen het toe in niet mee. <laughs> Ja, nu gaat het ergens over. Ja, ik ben het hier uh, niet mee eens. Scheef wonen, uh, dat zal, maar er zijn maar weinig mensen in Zutphen die scheef wonen. Wat ik veel meer zie is scheef wonen dat... wonen uh, betekent dat je best goed verdient en toch in een goedkope woning woont. toch in een goedkope woning woont. Ja. Uh, woont. Nou ja, daar zijn alle maatregelen op getroffen om dat uh, recht te trekken, maar goed. Wat ik wel zie is dat er vrij veel mensen met een laag inkomen in een huis zitten met dure huren. En uh, nou ja, wat die mensen kwijt zijn maandelijks aan alleen maar wonen, uh, dat zijn er veel. Wilt u dan ook meer sociale huurwoningen? Ik maak me daar... Um, ik zit daar een beetje in dubio. Ik maak me daar wat zorgen over. Veel sociale huurwoningen erbij. Um, daar ben ik geen fan van. Ik wil eigenlijk veel liever heel zwaar investeren... in die mensen die uh, nou, aan het werk moeten. Mm -hmm. Zodat zij ook een volgende stap maar kunnen maken u, ik in hun leven. Ik vind het even... fijn dat u in dubio bent. Maar stel, ik woon in Zutphen ah, ja. en ik moet volgende week stemmen. Ja. Wilt u meer sociale huurwoningen of niet? Ik wil daar woningen bij waar het nodig is. En is dat, is dat in de er is sociale huurwoningen? De sociale huurwoningen zijn woningen okay. nodig. Okay. dat maar is een antwoord. Middeldure wat, woningen. De middeldure CDA, meneer Brunsveld? Nou, volgens mij ben ik het dan bijna eens met de Partij van de Arbeid. Nee, niet weer. Mevrouw Van Dijk van de VVD, wat, wat, wat wilt u bijbouwen? Nou, ik zou op dit moment graag even ons focustraject willen noemen. We focustraject, weer een hebben. moeilijk woord. Ja, ja. weer een moeilijk woord. Maar dat kunnen we uitleggen. In het focustraject willen we onder andere wat krachtiger mensen... Willen we gewoon een gewoon maar we willen ook kwetsbare mensen steunen en kwetsbare mensen zijn degene die afhankelijk zijn van een ondersteuning door de overheid ja. lokaal of ja. landelijk. En, maar sociale huurwoningen we zijn, en bouwen of niet? Nee, want we hebben gewoon heel na. We hebben al een heel groot aantal 48 sociale procent. huurwoningen. Ja. ja, precies. En we willen de balans een beetje terugkrijgen. Dus ik ben veel meer voor doorstromen en voor. Um, andere opties en natuurlijk wat mevrouw de Jonge zegt: als mensen werk krijgen en daardoor meer uh, inkomsten hebben, kunnen ze ook misschien ja. een stap maken. Ja. Maar ik vind het vooral belangrijk dat we die balans in de woningbouw, dat we die terug. En dat er dus ook andere mensen met die wat meer verdienen hier in Zutphen komen wonen in wat duurdere huizen. Ja, maar dat gaat het niet alleen om. Het gaat ook over mensen die al in Zutphen wonen en graag een stap willen maken. Ja, oké, okay, dus er moet die meer aan de ogenblik buiten zit wonen. En die Dijk, willen we graag hier houden. Meneer Van Dijk-Kun van de ChristenUnie. Er is hier al meer gedebatteerd over wonen. Dat was één punt van de SP waar u zich al over opwond. Wat was dat? Ja, ja, ik, ik, wil, ik wil de SP graag even een stelling voorleggen. Mag dat? Ja, als het dan duidelijk is. Ja, het is. Het is een hele duidelijke. Het verdelen van woonruimte naar migratieachtergrond... staat haaks op artikel 1 van de grondwet. Wat vindt u? Nee, dat is een stelling. En ik vraag oh, dat is een aan de SP of ze daar mee eens zijn. Ja, dan nee. Ontzettend uh, gezochte stelling. Ja. Uh, nee, maar dus de is vraag te... is of u het ermee eens bent. Niet of de stelling gezocht is of niet. Nee, nee volgens mij moet, moet de context even bij verteld worden. Uh, waar wij het namelijk niet over eens zijn... Uh, dat is uh, de stelling die een, een week geleden ergens in een culturen debat uh, voorbij kwam. Namelijk uh, de stelling... cultuur is de beste manier om mensen met verschillende achtergronden bij elkaar te brengen. Ja. En daar waren wij het mee oneens. Ja. Want dat is niet de beste manier. Uh, als je mensen met een verschillende cultuur bij elkaar wil brengen... dan moet je het hebben over wonen. Want uh, op dit moment uh, is het zo dat uh, veel mensen... Uh, uh, met verschillende nationaliteiten allemaal dicht bij elkaar en wonen. En nu zegt hij: moet je spreiden en, uh, over de stad... Ja, en dat, dat vond u niet goed, meneer van Ja, maar de, wat, wat u daarbij zei, meneer De Broeke... was dat dat gedwongen moest gebeuren. En daar waren wij fel op tegen. Dus, de, de, dat dus, kunnen we dus niet Ten Boeken dat, dat, dat je, mensen dat je... met, met een etnische achtergrond oh, verspreid worden over de stad ja. gedwongen door de gemeente? gedwongen door de gemeente. En daar zijn wij veel op tegen. Ja, ten, ja, weet u weet wat er op dit moment gebeurt? Uh, juist omdat mensen uh, met een andere etnische achtergrond uh, vaak uh, weinig uh, te besteden hebben, worden zij juist gedwongen om allemaal bij elkaar te wonen. En dat is wat er op dit moment gebeurt in Zutphen. En dat is ook niet goed. Mevrouw Marijnissen, zou u wat meer dwang willen van de overheid... in het spreiden van mensen met een etnische achtergrond? Nee, volgens mij is dwang uh, altijd het laatste middel. En um, ja, ik verbaas me wel over deze discussie. Aan de ene kant hebben we een wachtlijst in Zutphen. En dan wordt er gezegd, <tie> ja, we moeten bijbouwen. Maar vooral bijbouwen voor de krachtige mensen. Nou, volgens mij is dat gewoon een eufemisme voor rijke mensen. Mm -hmm. um, en ja, dat is natuurlijk niet de oplossing. De oplossing is, als je gespreid bouwt... dat mensen ook gespreid kunnen wonen en daardoor ook gespreid kunnen opgroeien. En dat is belangrijk dat je bijvoorbeeld samen naar school gaat. Daar hebben wij ideeën over. Maar dat als je dus SP... in een bepaalde belangrijk wijk zowel dure als goedkope huizen hebben waardoor die spreiding Natuurlijk, automatisch want gaat. Natuurlijk, want het gaat niet alleen over uh, wat voor, of je migratieachtergrond hebt, ja of nee. Nee, het gaat ook over uh, wat voor achtergrond je hebt. Mensen met een wat grotere portemonnee en een wat kleinere portemonnee. Het is juist belangrijk uh, dat je samenleeft. Want ja. samenleven je doe je met elkaar en mag de je los van elkaar. sturen daarin? Nou, ik ben nu toch wel benieuwd. Is het nu, wil de SP in Zutphen nu inderdaad mensen met bijvoorbeeld een Marokkaanse Achtergrond verspreiden over de verschillende wijken of niet? Want dat lijkt me heel ver gaan. Dat lijkt me heel autoritair. En dit in broeken? Nee, kijk, we hebben, als we het toch gaan bijbouwen, dan hebben we de keuze op wat voor plekken we dat doen. En dan kiezen wij ervoor, omdat inderdaad op verschillende plekken is het te doen. Dat is het verschil. Snap je het, Gerbert? Nee. Nee, maar het is volgens mij... Want de, de eerste bijdrage die je had was dat de SP... Ja, dat ging ook niet zo goed tussen ja, Dat ging ook al niet zo goed tussen En net in de pauze had iets het over zuiveringen die bij de SP... Nou ja, dat... Ja, jullie uh, hadden het niet mij, heel gezellig in de pauze. Nee, Ik heb volgens mij, niet mij was voor, het antwoord maar... op de vraag heel duidelijk. Namelijk nou, dat wij willen. Dat mensen samenleven. En samenleven kun je op allerlei manieren doen. Dat kun je door samen naar school te gaan. Dat kun je door... Cultuur kan okay. belangrijk zijn. Maar wonen, gespreid wonen... Of gespreid bouwen dus eigenlijk. Uh, gevarieerd bouwen Daar is ontzettend voor. belangrijk. Okay, en dat heeft ben... echt Alleen met migratieachtergrond De tijd te maken. is op, we gaan afscheid van u nemen... maar niet voordat onze huisdichter Rickert Zuiderveld heeft gesproken... en ook die heeft zich laten inspireren door de gemeenteraadsverkiezingen. U mag weer stemmen in uw dorp of stad. Een kans om medeburgers voor te dragen. Of kan ik u dat beter maar niet vragen? En vindt u de bestuurders één pot nat... bij wie het in de bol moet zijn geslagen? Hebt u het met dat clubje wel gehad? Bent u hun loze kreten meer dan zat... Meld u dan aan om zelf een kans te wagen. Of weigert u een steentje bij te dragen. U wentelt zich in donker welbehagen. Om heerlijk onbegrepen, onderschat... te blijven zitten op uw luie gat... en al maar zeiken, kankeren en klagen. Met uw gezeik... Verandert er geen spat. Rick het Zuiderveld. Ik dank al mijn gasten van deze laatste aflevering van de Peiling van Thijs. Lilian Marijnissen... Matthijs Ten Broeke, Gerbert van Loenen en alle Zutphanaren die van zich lieten horen. We zeggen nog één keer hartelijk dank tegen de collega's van Bureau Buitenland die deze week dit half uur aan ons afstonden. U hier bedankt voor het komen en thuis bedankt voor het luisteren. Dit was deze aflevering. Vanavond om half negen zijn we er weer met het Nieuwsforum bij Langslijn en Omstreken. Kirsten Verdel, Mojan Offers en Betjan Lieta Peerbol te nemen dan de week met ons door. Tot dan, dag. NTO Radio 1 Bedrijven die het zogenoemde zelfmoordpoeder verkopen leveren dat niet meer aan particulieren. Dat meldt RTO Nieuws na een rondgang langs aanbieders. Aanleiding is de dood van een vrouw van 19 uit Uden. die vorige maand zelfmoord pleegde met het poeder. De Russische zakenman Nikolai Glushkov, die maandag dood werd gevonden in zijn woning in Londen. is volgens de Britse politie vermoord. Vermoedelijk is hij gewurgd. Glushkov was een criticus van president Poetin en woonde in Londen. Voormalig voetballer Willem van Hanegem is door zijn arts gezond verklaard. De behandelingen tegen prostaatkanker hebben geholpen. In november werd bekend dat Van Hanegem ziek was. En er gaan toch onafhankelijke dierenartsen naar de grote grazers in de Oostvaardersplassen. Zij gaan onderzoeken welke dieren er zo slecht aan toe zijn dat ze moeten worden afgeschoten. De provincie Flevoland kiest voor onafhankelijke dierenartsen omdat activisten de artsen van staatsbosbeheer niet vertrouwen.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 Drie generaties in Nederlands-Indië. Daar werd wat groots verricht van Diederik van Vleuten nu in de boekhandel. Radio 1 NTR. Het is vrijdagavond even na half acht en live vanuit Mister Kitchen in Amsterdam... bent u welkom in de keuken van Mantjare, waar altijd wel iemand achter de kachel staat en waarvan alles wordt opgediend. Aan het hoofd van de keukentafel, ja daar, zit uw presentator Petra Possel. Goedenavond en welkom bij het kook- en eetprogramma Manjare... vanuit de kookstudio van Mr. Kitchen in het Westerpark in Amsterdam. We zijn er gelukkig weer na twee weken sport op de radio. Hoe was dat voor jullie, twee weken sportluisteraars? Het gaat, hè? Boeiend, boeiend. De schaatsen liggen nu gewoon uh, weer keurig in het vet... en wel uh, in een krant in de, in de kast, in de bijkeuken, mag ik hopen. Ja. Yeah. We hebben luisteraars erbij deze keer. Ik, uh, laat u even horen. Ja. Yeah. Yeah. Hou ze tegen, hou ze tegen. <laughs> En dat betekent dus dat de lieve luisteraars ook aanwezig kunnen zijn... bij onze uitzendingen. U kunt er een keer bij zijn. Bijvoorbeeld op vrijdag 23 maart of op vrijdag 30 maart kunt u hier zijn. Dat kan als u een mailtje stuurt naar ons, mandjaren.ntr.nl. We zijn natuurlijk buitengewoon selectief. En de eerste mensen die worden het eerst ook uitgekozen om te komen. U mag u met twee a vier mensen opgeven. Dat klopt toch, charmante assistenten? We begonnen met twee, maar je hebt nu al vier gezegd. Ja. Dus voor deze okay. keer doen we vier. Ik vind dat voor, voor mijn familie is ook... Hm. Moeten staan. Mm. He, vind je niet? En mandjarntier.nl en u mag natuurlijk ook twitteren. Hashtag Radio Manjare naast mij. Harold Hamersma. Hij is wijnschrijver. Samen met Ronald Giphard maakt hij de Witte Rosé Roodtrippen. tweede seizoen. Start aanstaande zondag om 5 uur met een reis door Zuid-Afrika. Harold, welkom. Dankjewel, Petra. Ik denk, uh, ik denk bij Zuid-Afrika en Wijn denk ik aan Pinotage en denk ik aan Steen. Ja. Roersteen. Roersteen, ja. Ja hoor, ja, die hebben we ook geproefd. Ja. Dus dat klopt. Ja, ja maar, helemaal maar goed. ik denk ook heel vaak een beetje aan... Sorry dat ik het zo moet zeggen... matige supermarktwijn. Dat is waar, eenmaal om het in goed Hoogduits uh, tegen je te zeggen. En uh, juist daarom was ik uh, terug in Zuid-Afrika. Want ik ben daar uh, vele keren geweest. En ja. ik heb de, vooral de wijnindustrie daar... een enorme sprong voorwaarts zien maken. Vooral de laatste tien jaar... Is er juist een beweging opwaarts in kwaliteit uh, ontstaan? En uh, ja, dat is in alle, alle wijnen en alle wijnstijlen is dat, uh, terug te proeven. Dat ja, was een ik, fantastisch belevenis. Niet alleen maar meer van die knallers, ja, maar ook subtielere ook, wijnen. Ook natuurlijk. Kijk, net zoals ieder groot. Uh, het is het zevende wijnland van de wereld, dus zo ja. groot is het wordt natuurlijk ook keurig de onderkant voorzien. Hè? De bulkwijnen. En nog steeds is het zo dat een kwart van alle wijn... die er geproduceerd wordt, in bulk verscheept wordt. Hè? Dus dat wordt hier dan in Nederland of elders in Europa... Botseld. gebotteld tot huiswijnen. Ja, ja. En dan, die kwaliteit is ook aan het stijgen... maar... Juist de sprong voorwaarts van bijzondere druiven. Hun eigen druiven, die authentieke druiven. De jonge wijnmakers die zeggen... ja, maar we willen die, die, die massa willen we niet meer maken. We willen ja. eigenlijk hele bijzondere dingen gaan doen. Ja, dat is fantastisch. Echt ja. geweldige dingen geproefd. Ik heb wat meegenomen. Ja, ook. ja we, zitten, we zitten ook iets te drinken. Ja. Laat ik het maar gewoon meteen zeggen. Dan zijn we daar vanaf. En dat smaakt goed. Jacques, daar ben je het mee eens, toch? Jacques ja, ja, ja, ja. Bovendien, ik volg uh, Harold echt... Uh, zonder twijfel. Op de voet. Op de voet, nee, maar ook gewoon... Als in zijn oordeel. Heeft, ja, in zijn oordeel. Gelukkig heb ik heel af en toe nog wel afwijken. toch één fan, wat leuk. Applaus voor de fan, namens en heren. Ja, ja. ja, dank u, vriendelijk. Dank u, dank u, mijn fan. Ja, maar het is wel zo dat hij altijd een beetje dat zieligheidsoffensief doet... en ja. daar dan uh, zijn punten mee binnen probeert te halen. Ik ken jou, Jacques Hermes. Ja. Jij bent culinair journalist ja. van de Bladen van het Noorden. Hè. Dus Leeuwarden en, uh, en Groningen. Daar schrijf je voor, ja. voor de kranten, elke week stukken stukken. Ik woon zelf in Friesland. Want ik zie jouw stukken ook voorbij komen, ja. hartstikke leuk. Je bent zoon van een aardappelboer. Ja, ja die, het komt altijd weer terug. Ja, ja. Dat vind ik toch fijn om te zeggen. Ja, ja, ja. Dat wij zonen van aardappelboeren aan tafel <laughs> hebben. En je behandelt in ons programma Mannendingen. En uh, al uh, uh, kletsend kwamen we toen op in de natuur koken. Ja, ja het, is, het is ontzettend leuk. Nou, de vorige aflevering, toen vertelde ik dat ik naar Noorwegen ging om wat in de natuur te gaan koken met, uh, met een chef. En toen dachten we van: hey, leuk onderwerpje weer. Ja, zo gaat dat. En doe jij dat zelf ook regelmatig? Uh, nou, ik, ik, ik vind het leuker om gewoon in de natuur te koken dan dat ik uh, achter een barbecue sta. Ja, ja. Dus de barbecue doe ik eigenlijk niet, maar gewoon lekker een vuurtje stoken en daar wat op uh, wat boven hangen, dat uh, vind ik prima. Jij kijkt opeens heel zorgelijk, Harold. Ja, ja, ja, nee, ik hoor mannen gaan koken. En dat, uh, ja, dat heb ik, uh, daar ben ik niet zo in thuis. Daar ik ben kan, je... altijd, kan altijd ja, heel de, goed wijn... Eigenlijk de meeste mannen trouwens ja. ook niet. Ik kan heel goed wijn daarbij uit, uh, uh, wijn erbij en, uitzoeken. Wijn ja, daarbij uitzoeken is ook heel dat belangrijk. Jacques, dat is goed. Ja. We hebben nog een mannenonderwerp. Want Chris Baijema, onze huisman... en tevens uh, natuurlijk de man met de microfoon... De verslaggever... Die, uh, die is naar een geitenboer gegaan in Drenthe. En die interviewde en passant een stel... Geitenbokjes En Chris, <laughs> jij bent ook gewoon hier fysiek aanwezig. Want je, niet, want je, je, oh, je hebt geen microfoon. Die, die, is hier. Uh, want, je, want je komt geitenbokje brengen of zo. Of, of mag dat ja, nog niet? Nee, aan het einde van mijn reportage uh, hoor je dat ik zeg... nu kom ik er ook live aan... Okay. Dus dat geven we dan nu eigenlijk al weg. Ja. Dat geeft niet, joh. Maar, oh. Zullen we dat al straks toch nog een keer naspelen? Ja, gaan we nog een keer doen. Want ik denk dat iedereen al wel dacht... Misschien maar ik kan dat nu alvast een... zeggen... dus ik, ik, ik, ik hoef uh, alleen maar een soort geitenvlees... wat vacuüm verpakt is, warm te maken. Maar dat is nu al heel lang aan het warm worden. Sauvide, dus als het taaiig is, ja. let vooral op de smaak. Ja, ja. ja, ja. ja. hij dekt zich in. En Zo heet, heet dat en dan. En heb ik daarna nog wel een hele leuke anekdote... rondom geiten in Zuid-Afrika. Dus daar maak ik een cliffhangertje van. Oh, ja, ja, naat, dit is extra ja, spannend. Nou, nou blijven mensen... Ja, zeker. Op rechts, charmante assistente Francine Knoringa. ze heeft een nieuwe inzending. Ga je maken vandaag, Francine, van onze kookwedstrijd met de paplepel. vaders recepten. Over mannen dingen gesproken. Ja, en? Nou. Want vorige keer kwam je eigenlijk aan met witbrood... met, uh, met de korstjes eraf en wat zalm en paling erop. Precies, en Dat had... wat, wat, was een eenvoudige inzending. Ja, eenvoudig, maar hij deed wel wat hij moest doen. Want en, we hebben hier enorm lekker gegeten. En daarna begonnen mensen in te zenden weer. Want de drempel was weer een beetje naar boven. Juist. Mee. En nu heb je dus heel veel mensen die op dat niveau inzenden. Uh, <lacht> nou, laat ik het zo zeggen. We hebben vandaag een inzending... Uh, die is van vaste luisteraars. Hun schoonvader, Willem Rouwenhof. Uh, die liet eigenlijk zijn vrouw altijd koken. Dus dat hè, is, is een beetje wat we vorige keer ook uh, hoorden. Um, maar toen de nood aan de man was en zij op een gegeven moment in het ziekenhuis lag... Uh, is hij gaan experimenteren. En het was eigenlijk een hele ja, sportieve kerel... die uh, met veel energie op alles dook waar hij naar zijn tijd voor had... Het huishouden, uh, hij, hij schropte de boel thuis. Uh, hij moest met 55 jaar moest hij al met pensioen, zijn baan bij de luchtmacht. Oh ja, en... ja daar is dat zo. Ja, daar is dat zo. Hij had zo. gewoon te veel energie. Hij had te veel energie, dus hij, wat, uh, hij lapte de ramen, hij waste af. Hij was aan het stofzuigen. Dit zijn de contouren van een ideale man. <Gelach> Ik geloof dat het een hele leuke man was. Hij is helaas uh, tot 77 jaar heel fanatiek aan het sporten geweest. En daarna is hij overleden. Maar hij heeft zijn uh, zoon en schoondochter verrast... met een gerecht, een boerenkoolgerecht. Wat zij heel graag aten, uh, lange tijd daarna. En waarvan ik het recept nu heb opgestuurd gekregen. En wat nog een leuk detail is, die staat hier ook op tafel... is dat deze Willem Rouwenhof. Die kookte dus zelf af en toe. Zijn vrouw kookte altijd vegetarisch. Die had altijd een pot van 500 gram sambal naast zijn bord staan. En iedere maand, mind you... iedere maand kocht hij een nieuwe pot sambal... bij een adresje in Eindhoven. Deze pot, die hier voor jullie staat, is 375 gram. Ja, dus hij was de pot. enige thuis die sambal at. En die pot was na een maand op... Er zit ook heel veel zout in, hè, denk ik, in Sambal, of niet? Nou ja, het Dat is gewoon... Er zit heel veel zout in, ja. Het is ja. gewoon heel erg pittig als je dit... Opkrijgt binnen een maand een ja. grotere pot ja, dan dit. Ik elke dag, ja. dag een theelepeltje dan kom je Maar die man, ja, deed, die, kun je man die Die man die deed aan diepzee duiken, aan diep wielrennen. Diepzee duiken, examinator voor sportduikers, uh, schaatsen, joggen, wielrennen. Sambal worstelen. Ongeveer. Ja. Um, hij gaat mij aan het werk zetten met een boerenkoolschotel. Uh, niet als stamppot, maar in de wok en met knoflook en met zongedroogde tomaten. Een beetje een Aziatische touch. Mm, nou, ik ben benieuwd. We gaan het straks proeven. Maar wat zit er allemaal in? Want jij gaat uh, zo aan het werk. Huttenkezen, oude kaas. <lacht> nee, uh, heel Aziatisch. Nee, nee, nee. nee, daarom, daarom denk zegt. ik, het is niet Aziatisch. Wow. Nee. Maar het gaat wel in de wok en er zitten geen aardappels bij. En jij stuurde mij een bericht vooraf, dat is een soort winstwaarschuwing. Ik sta 40 minuten in de keuken. Precies, vanaf begin tot einde. Terwijl je eind. gewoon aan het wokken bent. Uh, ja, wokken moet nog even in de oven, er moet van alles gesneden. Koken, dus, uh... Krijg wow. oh, een beetje, krijg al dit, een beetje ja. trek. Dit is, uh, Ik weet er dit... een wijn bij. Echt waar? Ja, ja welke wijn hoort ja, een grote boerenkoolproeverij gedaan met uh, ingezet, 80 flessen rood. Om eens even te kijken. Boerenkool echt? met worst, moet ik erbij vertellen hoor. Dat ja. bleek uiteindelijk een Zuid-Afrikaanse shiraz. Dat was mm. de ultieme winnaar. Ja, maar die is vrij vol toch, van smaak? Die paste heel goed bij het rijk en het aardse van die, van die boerenkool. En het zoetige van die aardappel, het vettige van de worst... werd gecompenseerd door de zuren die in die wijn zaten. Wat specerijen toetsen die dus in dat eiken... wat als van... jij die glaasjes vast klaar zet. Ik hoor hier verstaan. Verschillende contouren van verschillende ideale, ideale mannen. mannen. Okay. Ja, uh, Fransien, go. Ja. Nee, nee, ik leef Fransien Knoeiga, onze charmante <laughs> mante assistenten die wij consequent zo blijven noemen. Ook al ja. zijn er diverse luisteraarverzoeken of voor eigenlijk maar één die het liever niet heeft. We gaan ermee door. Uh, fijn dat je gaat koken. We proeven na acht uur wat het is geworden. Uh, ik praat door met Harold Wijnschrijver. Harold Hamersma, vanaf zondag bij 24 Kitchens... samen met Ronald Gippard, een achtdelige tv-serie. Tweede seizoen van de Witte rosé Roadtrip een woordspeling waar Seth Gaike maar de vingers bij af zou likken. Dank u. Uh, ik ben bang dat jij hem bedacht hebt. Dank u. Ja, dat ik was een ik wel... fan van goed. Seth, was ik. He? Oh ja, nee, dan, dan is het goed. Uh, jullie reisden vorig jaar af naar Californië. Ja. En nu naar Zuid-Afrika. Uh, we hadden het er net al een klein beetje over... hoe populair is Zuid-Afrika als wijnland op dit moment? Uh, in Nederland enorm populair. Ja. Het is het uh, tweede wijnland na Frankrijk... Uh... Ja, wat het hier in Litus eigenlijk uh, doet. Meer dan Spanje bijvoorbeeld? Ja, ja, ja veel oh. meer. Ja, ja, het is dus okay. het, eigenlijk het eerste nieuwe wereldwijnland. Dus boven Argentinië en Chili en Australië heb je Zuid-Afrika. En op zich is dat helemaal niet zo, uh, zo gek als je erover nadenkt. We hebben natuurlijk onze roots daar liggen. Mm -hmm. Zo is ook de oorsprong van Zuid-Afrika's wijnland... hebben we echt aan Nederlanders te danken. Van, van Riebeek zette zijn eerste ja. stap nou, op nee, De, de Fransen mochten van de Nederlanders daar wijn gaan maken in... Frans Hoek. Ja? Het is hen gedoogd. Ja? Het is hen gegund. Goeie, goeie opmerking van Jacques. Daar, daar komt ja. veel wijn vandaan, ja. van, ja. uit Frans Hoek. Ja. Uh, 1655: Jan van Riebeek. Die was uh, op de Kaap en uh, had een probleem met zijn bemanning van de VOC. Uh, de beroemde VOC-mentaliteit. Ja. Van Balkenende, we weten het nog. Uh, nou, die VOC-mentaliteit die, uh, die kon er niet. Uh, zeggen, het was in ieder geval gegeven dat de uh, bemanning aan scheurbuik. En hij denkt, wat moet ik daar als scheepscirugijn aan doen? Die, is, die denkt, dat is een vitaminegebrek. Ja. En hij is groenten gaan aanplanten. En kolen en ook fruit. Ja. Waaronder druiven. En die eerste druiven, een aardig beetje voor de eh, Amsterdamse luisteraars... die fan zijn van Ajax. Die allereerste wijnranken die werden aangeplant op de plek waar nu... Het stadion van Ajax Cape Town staat. Nee. Dus dat zou wel dus eens kunnen betekenen. dat in Rotterdam er nu vanaf heden. geen Zuid-Afrikaanse wijn meer moet gedronken. <lacht> want daar is het begonnen. het toen... is Ajax toch niet bezig? Nee, nee, het, nee dat uh, ook nog. Daar dus, uh, nou moet je even ophouden, want ik ben namelijk. ook Ajax-fan. <lacht> en die ene nog, nog meteen waarschijnlijk. Maar um, um, die eerste druiven die kwamen uit ergens uit de buurt van het westen van Frankrijk... en waren hoogst, hoogstens goed genoeg, zo melden de scheepsjournalen... om de darmen mee te reinigen. Juist. Maar goed, die druiven, die vitamine enzovoort... dat heeft uh, het, scheurbuik, het scheurbuik tegengegaan. En in 1685, de eerste uh, gouverneur van Zuid-Afrika, Simon van der Stel... die heeft eigenlijk op hoog niveau in Klein-Constantia... Uh, is hij tot een hoog niveau wijnmaker gekomen? En dat is de. Ja, die heeft het fundament eigenlijk of de fundering gestort. Ja. Van datgene wat de Zuid-Afrikaanse wijnindustrie nu is. Nu, dus we nu, kennen het ook. We, er komen namen voorbij, Fran, uh, Frans Hoek, Klein Constantia. Die zie je al wel terug bij de betere wijnen, kom je die namen oh. ook vaak uh, kom je die vaak tegen. Maar hoe liggen de verhoudingen tussen zeg maar, de oude wereld, Europa qua wijn en. De nieuwe wereld, zoals Zuid-Afrika. Wordt dat inmiddels een beetje geprezen ook door de Euro Europeanen? Ja, ja, nou, de Fransen bijvoorbeeld? Om nou, maar meteen alles, nog, alles kan kijken, moet gewoon kan nou, bij de grote kant te kijken. Ik, kan ik kan daar het volgende over zeggen. Uh, in eerste instantie is zo'n relatief beginnend wijnland, dat noemen ze dan de nieuwe wereldwijnlanden, of schoon met het over 1655. Ja. Dus dat is daar ja. wel weer honderden jaren tussen. Uh, zou je kunnen zeggen uh, dat ze in eerste instantie... om zich op de kaart te zetten, zich eerst willen manifesteren... als wijnmakend land. En dat mm -hmm. begint altijd aan de onderkant. He, dus die, die wijnen. En dan ook vaak door uh, de druiven en de wijnstijlen... vooral te kopiëren van datgene wat er in de oude ja. wereld uh, ja. gebeurt. Dus ze maakten Merlot na? En ze maakten Merlot na, ze maakten Bordeaux blends na... ze maakten Chardonnays na, zoals ze dat in de Bourgogne deden. Nou, Dan krijg je een volgende stap. is dat zeg, nou, We staan nu op de kaart als wijnland. Dan krijg je een nieuwe generatie wijnmakers. Die gaan dan aan de slag uh, in... Andere regio's die wat minder bekend zijn... die proberen die regio's bekender te maken. En op een, mom op een zeker moment als uh, de volwassenheid en, uh, de is, is, is uh, ontstaan... dan zie je dus dat er is, uh, iets ontstaat als um, um, eigen druiven... authentieke druiven, eigen stijl. En in die fase, daar zit Zuid-Afrika nu. Dus dat betekent dus dat... volwassen worden echt is dat? Gewoon volwassen worden. Ja. Dat pubergedrag is eruit... Uh, We hebben het dus, dus echt over steen. Hè? Uh, nou, de, de belangrijkste druif van Zuid-Afrika is Chenin Blanc. Ja. He, dat is die steen, die droge steen. Dus een prachtig eigen, eigen stijl is dat geworden. Dat geldt ook voor het pinotage. Dat geldt ook voor de Cape Blends. Dat zijn Bordeaux blends, zou ik het bijna zeggen, waar een shot pinotage ingaat. Je hebt uh, wijngardenier, Dat heeft een enorme vlucht genomen. En dat zie je omarmd worden. Dus de gemiddelde prijs van de flessen gaat omhoog. Uh, je ziet het ook ontdekt worden door uh, uh, wijnlanden... die dus niet die historie hebben met zuid afrika zoals wij Nederlanders die wel hebben. Als Amerika, als China. Uh, die ineens zeggen, het is interessant wat daar vandaan is. Dus komt. die importeren die dat. Die beginnen het in ja. grote hoeveelheden te importeren. En de wat kostbaarder wijnen juist. Ja, precies, dus niet meer die bulk, mooie. de ja. mooie wijnen. Laten we even naar een fragmentje. We hebben even een paar uh, fragmentjes aan elkaar geplakt. En dan krijg je dit, Harald Hamersma. Wij zijn hier eigenlijk, uh, Aldo omdat Ronald en ik, die, ja, die hebben ons als doel gesteld. Om... Mm. Sorry dat ik je onderbreek, ja. maar gaat mm. dat al? Het is dus waarschijnlijk mm. ook helemaal jouw wijn meteen. Dit is echt mijn wijn. En dan zijn we eigenlijk ook klaar. <lacht> Want... <lacht> nou, we hebben nog veel meer, dus wij <lacht> je geen zorgen. Nee, nee, onze, onze missie is namelijk dat wij wij zijn in Zuid-Afrika, omdat wij wij zijn op zoek naar onze ideale wijn. Wij willen zelf eigenlijk, ja, zoiets als jij, ja, dat, dat willen we eigenlijk ook wel. Maar wat moeten wij, waar moeten we op letten als we in. Uh, Zuid-Afrika wijn willen gaan maken. Zuid-Afrika heeft de oudste geologie in de bestaande wijnwereld. En daarbij komt dat het terroir in Zuid-Afrika veelzijdiger zelfs dan dat van wijnland Frankrijk. De eerste wijn in Zuid-Afrika was echt niet te nassen. Zuur, frank, alleen maar om uit te spuug pinotage zeker. Een pinotage? Nee, dat was dus die druif die ergens uit, uit het westen van Frankrijk... waarschijnlijk uit de Loire dus mee was meegenomen. Mee was. En ja. We hoorden Ronald Gippert, ja. we hoorden jou. En ik heb ook een aflevering, de eerste aflevering, mm -mm. gezien. En daarin doen jullie net, en daar moeten wij dan intrappen... of jullie druiven willen gaan verbouwen en wijn willen gaan maken in Zuid-Afrika. Ja. Terwijl we ook allemaal weten dat dat geen optie is. Want wat komt er allemaal kijken bij het... Uh, wijn maken onder de Zuid-Afrikaanse zon? Nou, niet alleen onder de Zuid-Afrikaanse zon. Het is natuurlijk een enorme klus om sowieso grond, druiven... de kennis, het vakmanschap, uh, het geduld en ook het geld te hebben... om eens eventjes op je gemak een beetje daar te, te, te zorgen dat je wijn uh, gaat maken. Wij wilden gaan kijken dat als we daar wijn zouden gaan maken... hebben we een zoektocht uh, ingelast... Om te kijken met welke elementen je te maken hebt. Ja, en met welke elementen zijn nou, dat? Nou, je hebt te maken inderdaad met geld. Je hebt te maken met marketing. Je hebt te maken met terroir, dus de grondomgeving. Welke druiven je moet aanplanten, welke kennis je moet vergaren. En uh, die zoektocht hebben we uitgesmeerd over, uh, over acht afleveringen. Ja, het uh, ja, concept. Ja, die is, dat is goed gelukt, dus heb, heb jij ook bedacht, dat, dat concept. Hebben we een dat hebben Nou, zeg maar. dat hebben we een beetje bedacht met een hele goede regisseur... en met, met de productiemaatschappij. Ja. Omdat we toch... Kijk, wijn is toch altijd... Het is kennisoverdracht. Het is toch... Uh, als je wijnmakers ook spreekt... Die roepen dan... We are, we are not bottled sellers, we are storytellers. Je moet dus het verhaal kunnen vertellen, maar ook het verhaal onder de knie hebben. En ja. het is natuurlijk ook echt een ambacht. En, uh... want, want bijvoorbeeld... een van de elementen die ook in deze serie... Uh, zit, zitten... is uh, het klimaat. Ja. Ik dacht altijd... Zuid-Afrika uh, Zuid is van heet. Dus je hebt, daardoor heb je ook... gewoon hele volle, volle wijn. Zonder stoofde ja. zon druiven. Nou ja, maar natuurlijk... zo simpel ligt nee, het niet. Is, nee, het is natuurlijk een enorm land met prachtige kuststreken en ook binnenlanden. En in die binnenlanden, ja wat dat betreft... geldt dat ook voor Frankrijk en voor Spanje hebt de kuststreken... waar ze een ander soort wijn maken dan uh, in de binnenlanden. Subtieler bijvoorbeeld? Ja, ja, frisser. Dan heb je de zeewind. Dan heb je de invloed van de oceaanstromen. Want uh, ja, je hebt daar twee, die twee oceanen, die tegen elkaar botsen. De Indische en de precies. Atlantische. En dan kom daar kom je bij. Ben jij daar ook geweest? Ja ja ja, ja, ja. ja. Ook wijnreis of ja, ja, ja. gewoon algemeen? Ja, nee, ook wijnreis. Ja. Ja. Dus ik, ik, ik, ik, ik Rijn, volg fijn? hem eventjes eh, kritisch te, om te kijken of het allemaal... <grijpselen> ja, en toch is hij fan gebleven. De grote AH ja, laat zich slecht corrigeren, ja, ja. hoor. Hey, dat weet ik. Toch <grijpselen> is, is hij fan gebleven. Nee, maar, eh, dus, dus je hebt daar zoveel regio's. Dus de hele ja, de, de, de warme klimaten. En je hebt de cool climates. Waar ja. ik zelf, ik bedoel, uiteindelijk Ronald, die, die zegt... Ja, ik hou van hoerige chardonnays. Ik hou van vol en Ja, ja natuurlijk. Dolly, vette... Parton, Dolly Parton nog voor haar. Dat ze aan, uh, ging afslanken. En uh, dat, dat vond hij lekker. En, uh, dus hij is naar wat vollere wijnen gaan kijken. En ik ben naar slankere wijnen gaan kijken. Ja, en, <laughs> ja. jij, en, en dat is dan eigenlijk vergelijkbaar met de wijnen uit de Beaujolais of de Bourgogne. Uit een iets. iets, iets... Slank, ja, ja Coeler, ik, ik, ik, ik hou erg van, die heb ik ook meegenomen. Bijvoorbeeld hier, ik heb een, een blend van Semillon en, uh, en Sauvignon Blanc meegenomen. Uit een, uit een district dat heet Walker Bay. Dat ligt aan de kust. En uh, dat ligt dan in een woord. Een woord, zoals dat heet. Dat het dat heet, is al een plaatje, als een poëziealbum is het al. Ja, is dus fantastisch Nee, uit, maar de, de Upper Hemel en Aarde Vallei heet het. Daar kunnen dus gewoon bijna geen slechte wijnen vandaan komen. Ja, ja. Upper Hemel en Aarde Vallei. Als je daar natuurlijk gaat maken dat kan helemaal niet dus dat is cool dat is knapperig dat is fit dat is krokant dat heeft een groen randje en dat is nou schenk maar dit dan. ja nou kom maar op met dat glas ja ik heb eigenlijk alleen ja, nog best ja, een ja, ja, moet je even ja, doe dat ik moet maar even weg, ja, weg. Dus, ja, dus, ik blijf Ja, doe dat maar helemaal zitten ik heb een beetje Ja, doe een beetje een beetje een Ja, een beetje een beetje assistent. Dat kan je heel goed. een beetje een Ja, dat kunnen ook mannen zijn, want, daar, tegen, want tegen de achtergrond van een land waar de wijn steeds beter wordt en ja. waar die ook verfijnder wordt en wat interessanter is dus hè, voor de export, voor, ja. voor de echte wijnliefhebber, is aan de andere kant, hè, de apartheid is pas in 1994 afgeschaft... Ja. Het ook... is een land waar heel veel uh, criminaliteit is. Hmm. Waar, uh, waar heel veel tegen, tegen, ja, tegenwerking ja. is. Waar, waar uh, zwart en wit nog steeds ook wel tegenover elkaar staan. Ja. Hoe, hoe heb jij dat ervaren? Want je bent ook al heel vaak ik ben bezorgd. Ik ben er vaak geweest. Uh, het verandert natuurlijk langzaam. Je kunt niet iets wat er generaties lang of uh, honderden jaren... Uh, zo is geweest. Dat kan niet zo zijn dat... omdat je dan in 1994 afspreekt dat de apartheid niet meer bestaat... dat het dan 25 jaar later uh, uh, weg, is. Dat het dan weg is. Dus ja. dat is ook niet zo. En daar wordt dus maar wat ook aan gewerkt. Van... Nou ja, je hebt, uh, je hebt daar eigenlijk twee, twee... We zijn niet in Johannesburg geweest, waar ik wel eerder ben geweest... waar de meltingpot en waar de gelijkheid en het evenwicht... hoe gek het ook klinkt, veel uh, uh, meer te Voelen is. Ja. We waren nu in een boerengebied. Hè? Dus die restkaap, waar dus die grote wijwaarde dus ligt. Ja, rond Kaapstad. Um, en Stellenbosch, hè, dat is ja. dat is daar. Stellenbosch, Stellenbos, uh, Franshoek, Parel, dat ligt er allemaal binnen een half uurtje van elkaar. Uh, dat is een boerengebied. En daar heb je dus ja letterlijk de blank de blanke boeren nog, ja. ondanks de Black Empowerment. Hè? Dus het feit dat. Uh, zwarte werknemers een delen van het bedrijf krijgen... heb je daar dus toch de blanke boeren die daar al generaties lang hun ding doen... en de zwarte werknemers, ja. de donkere werknemers, die daar hun ding doen. Dus die ongelijkheid... Die, die is, is nog die helemaal intact. Die... Nou, he? intact is het niet, want er is wederzijds respect... en ook, je zou bijna zeggen, liefde, warmte en belangstelling... er wordt heel goed voor elkaar gezorgd. En ook de blanke boeren die rijden daar absoluut niet op een witte schimmel... en die klappen met de zweep. Dat is niet het geval. De donkere bevolking is, ja dankbaar is altijd zo'n naar woord... maar die zijn, die zijn blij en die vinden het fijn dat ze aan het werk zijn. Nou ja, de wijnbusiness is natuurlijk gewoon een hele grote industrie... en die biedt heel veel werkgelegenheid. Ja, enorm. Maar als je dan bezig bent met, met zo'n zo trip, dan is het niet alleen maar in sterrenrestaurants. En, en, en, en, en, en, en dat was ook het fijne. Nee, nee, we, we zijn ook, en dat we hebben natuurlijk ook die, die andere kanten ervan gezien. En eigenlijk het meest indruk wat me het meest beklijft. En, uh... Uh, dat, dat is een. Uh, we zijn in een township in, van, uh, in, uh, in een township geweest en daar hebben we een uh, met hulp van de universiteit van Stellenbosch en een gekende uh, wijnschrijver uh, die diverse boeken over Zuid-Afrikaanse wijn heeft geschreven, Graham Knox, zijn we geweest bij een, een, de township winery en yeah. dan heb je die uh, die township winery en da daarachter bleek dus een prachtig plateau aan kalksteen. Te liggen, waar zand overheen lag. En daar is deze wijnmaker met hulp. is die wijnranken gaan aanplanten. Want kalk is van en, levensbelang. Is van levensbelang in dit ja. geval. Voor, voor, voor de druiven. Dus niet alleen in, in dat achterland van die, van die township. Maar ook, hij was zo enthousiast dat hij het in zijn achtertuintje... heeft hij, heeft hij nog meer wijnranken ja. aangeplant. daar is hij dus mee bezig. En dus dat in die is zin verandert ze ook langzaam lang, maar zeker. Langzaam maar zeker. Ja. En dat mag je wel laten zien ook bij het Dat laten kidsen. wij zeer zeker zien. Ja? Absoluut. Ja. Het is niet alleen maar bright and shining en helikoptershots. Oh ja, en we doen nog eens een kaviaartje. Het hoeft niet die... alleen maar, zeg maar promotie voor de, voor de toeristenbureaus te zijn. Totaal niet. Het is juist ook de andere kant ja. uh, van het traject. Ja. We gaan zo meteen na het nieuws van acht uur verder praten. Gaan we ook even voetballen. Excel voor door